De eerste grote successen kwamen in 1968. De nummers Lia en Why kwamen op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Ook Marion, Where Have Been Wrong en Be My Day bereikten de eerste plaats. De grootste hit was One Way Wind in Duitsland, België en Zwitserland. Een nummer 1 hit, in Nederland een derde plaats. Kees Veerman, stierf in Indonesië, waar hij woonde. Hij was 70 jaar.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 Het gaat even goed uit dat ik vandaag uh, mijn disco-schoenen aan heb. You are the Richie family and give me a break. Het is 7 over 2, een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Jawel, Albertjan en ik zitten er weer en het zonnetje schijnt weer hè? Het is ook altijd weer feest hè? Geweldig. <laughs> goedemiddag, albert -Jan en goedemiddag luisteraars, welkom. Goedemiddag luisteraars en uh, goedemiddag Rob. Ja, een uh, zonnig, nog fris Zandvoort vandaag. En morgen schijnt het ook weer prachtig weer te worden... dus ook weer een heerlijke dag om naar het strand te gaan. En wij gaan vandaag en morgen gewoon van tussen twee en vijf weer live... vanaf het Mediapark aan de Tolweg 10A. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? We hebben weer een bomvol programma voor u klaargezet. Uiteraard allereerst de vaste onderwerpen. Zoals er zijn om half vier de evenementenagenda. En er zijn natuurlijk van allerlei evenementen in en rondom Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier tegen die tijd bij de hand... Half drie hebben we het weerbericht. En dan weten we alles over vandaag en morgen en de komende week. Dat allemaal om half drie. Rond de klok van half vijf hebben we het dier van de week. En die luistert naar de naam Ch Chiva. Dus Chiva is om half vijf aan de beurt. En rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En dat is een beetje een knipoog naar de open dag van de zorg en welzijn die vandaag is. Daar kom ik straks nog op terug. En uh, dat gedicht van de week staat alles uh, in het teken van het circus van bejaarden. Met een knipoog naar nogmaals de open dag van de zorg en welzijn bij AMI. Tussen de uh, muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Er wordt vandaag weer gevoetbald. SV Zandvoort speelt thuis tegen EVC. Dus rond de klok van uh, tien over half twee, drie... gaan we schakelen naar Joop van Nes die daar voor ons aanwezig is. Het laatste uur hebben we natuurlijk ook nog sport kort. Formule 1 seizoen is uh, vanmorgen uh, begonnen met de kwalificatie van de uh, Melbourne. Van de race die morgenochtend live uh, op uw tv te zien is. En daar gaan we natuurlijk even vooruitkijken. En rond, nogmaals, rond de klok van 20 over 3 gaan we even schakelen... met Roy van Buringen, want die heeft een, uh, een lustrum te vieren... en dat doet hij in samenwerking met het wapen van Zandvoort. Dus daarover meer rond de klok van tien voor half vier. Dus genoeg reden om te blijven luisteren... naar uh, dit informatieve programma Zandvoort op zaterdag. Wij zijn er tot aan vijf uur vanmiddag... met nu de nieuwe single van Avicii. Don't know just how it Happened I let down my guard Swore I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 De single van alweer heel veel jaren geleden hier op de Salvo Radio bij CFM. Dat was Bobby Brown en To Can Play That Game. Ja, ik jouw zei al aan het begin van deze uitzending, vandaag is het, uh, de open dag van de zorg. Ja, en wel de open dag van de zorg en welzijn. En dan hebben we het over AMI-ouderen zorg. De bewoners, cliënten en medewerkers van AMI heten. U van harte welkom vandaag op deze. Uh, open middag op deze zaterdag 15 maart. Van 2 tot half 5 zijn, zijn, zijn hun woonzorgcentra en ontmoetingscentra geopend. Uiteraard staan op alle locaties de koffie en thee klaar... en krijgt u een heerlijk gebakje of een zelfgebakken cupcake. En u bent natuurlijk ook van harte welkom op het ontmoetingscentrum in het pluspunt. Ik zou zeggen, loopt u dus gerust even binnen. Ze organiseren tijdens de open dag vanmiddag tussen 2 en half 5 uh, verschillende activiteiten en cliënten vertellen hun verhaal. Ook komt u te weten hoe een dag op het ontmoetingscentrum eruit ziet. Daarnaast kunt u medewerkers van het wijkteam ontmoeten... voor uw vragen over vele mogelijkheden van de thuiszorg van AMI. In, deze woon, in, onze woon, in hun wooncentra verwelkomen onze hun bewoners u graag voor een rondleiding. Ze vertellen u hun verhaal. Hoe het is om te wonen in een woonzorgcentrum van AMI... Hoe zien de kamers eruit en wat voor activiteiten nemen ze deel? Hoe is de sfeer? Een bezichtiging van een aanleunwoning bij de AG Bodaan... en Huis in de Duinen is ook mogelijk. De activiteitenbegeleiders zijn aanwezig... en verzorgen een aantal activiteiten... onder andere in het kader van valpreventie. Maar u kunt ook schilderen en bloemschikken. En waar hebben we, welke woonzorgcentra hebben we dan? De Bodaan, Huis in de Duinen, Woonzorg, meer leven ontmoetingscentrum Vogelzang in Vogelzang en ontmoetingscentrum in het pluspunt hier in Zandvoort. U bent dus van harte welkom van 2 tot half 5 tijdens de Open Dag van de Zorg en Welzijn. Oké, okay, tot zover het nieuws over de Open Dag van de Zorg en Welzijn. Straks om half drie gaan we kijken wat het weer de komende dag gaat doen... en nog veel meer andere info bij Zandvoort op zaterdag. En lekkere muziek, hier is Alan Clark. But no dice Nothing that I did was good enough If I wasn't reaching for the stars Maar nog meer op deze zonnige zaterdagmiddag bij CFM. Muziek uit de jaren 80 op de radio van ABC en de Poison Arrow. Het is zeven minuten voor half drie. Ja, vanmorgen hadden wij een speciale uitzending van de Goedemorgen, Zonfort Albertjan. En weet je al wat je aankomende woensdag wilt gaan stemmen? Nee, nog niet. Nog niet? Nee, er niet. nog niet uit. Nee, ik heb nog een uh, lijsttrekkersdebat te gaan aanstaande maandag. Maar wat een uitzending vanmorgen hè, van Goedemorgen Zandvoort. Geweldig. Live luisteraars vanuit uh, de gemeente, vergaderzaal... ...zond uh, ZFM, uh, het CFM-team het van Goedemorgen Zandvoort live... Uh, ...het ja, soort lijsttrekkers, mini lijstrekkersdebat uit... ...waarbij alle partijen waren vertegenwoordigd en kort en bondig hun stelling mochten uh, uh, deponeren. Maar dat gaat maandag nog een keer dunnetjes overgedaan worden... want komende maandag zal namelijk in Theater de Krocht... het lijsttrekkersdebat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. De avond wordt door de gemeente Zandvoort... in samenwerking met de krant en uw eigen lokale eh, omroep ZFM mogelijk gemaakt. Alle lijsttrekkers zullen aanwezig zijn... en de avond wordt rechtstreeks uitgezonden door uw lokale zender ZFM. Het grote verkiezingsdebat begint om 8 uur... en de verwachting is dat de avond rond 11 uur afgelopen zal zijn. Bent u geïnteresseerd om de debat van nabij mee te maken... dan bent u uiteraard vanaf half acht van harte welkom in Theater de Krocht. Mocht dat niet lukken, dan kunt u de uitzending uiteraard live volgen... via ZFM op Radio 104.5 FM, op de kabel of 106.9 via de Ether... of natuurlijk via de website van ZFM www.zfmzandvoort.nl... of www.zfm-live.nl. Of op de tv. Of op de tv ja Ook toch? Ja, kan ook. De, de kanaal nummer 40, hè? Helemaal goed. Helemaal goed. Dus u hoeft niets te missen... ook al bent u helaas verhinderd maandagavond. En uiteraard de woensdagavond... als de stemmen worden geteld... Zullen, zal ook ZFM acte de présence geven... om u uh, bij te praten over de ontwikkelingen van het stemgedrag van de zandvoorters Rob. Zometeen over een tweetal platen, dan uh, gaan we naar het uh, weerbericht voor de komende dagen. Een van die twee platen is deze van De Source en Candy Staten. Dus eerst wordt je de plaat die we natuurlijk nu weer kennen... uit de nieuwe Coca-Cola-reclame. Dat was You Got Love, de uitvoering van The Source... samen met Candy Staten. En erachteraan deze van Jimmy Bonhoorn en Dance Across The Floor. Via de weerbericht. Het is één minuut over half drie geworden. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen, Albert-Jan. Ja, het hoge drukgebied uh, Irina is naar het westen getrokken en na aan de noordflank daarvan komt een stevige noordwestelijke wind te staan. Over land waait het matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard windkracht 4 tot 7. Verder overheerst de bewolking en lokaal kan daaruit het licht spetteren, maar over het algemeen blijft het droog. De temperatuur komt vandaag uit op een graad of 11. Vanavond is, de bewolking, is het bewolkt met lokaal wat gespetter... maar komende nacht blijft het sowieso weer droog met enkele opklaringen. De vrij krachtige en aan zee harde noordwester neemt langzaam in kracht af... en de temperatuur daalt naar waarden van omstreeks de 8 graden. Morgen blijft het droog met, met naast wolkenvelden ook perioden met zon. De west- tot noordwestelijke wind waait matig en aan de zee krachtig... en de temperatuur stijgt naar waarden van omstreeks 13 graden. Dus een heerlijke frisse strandwandeling zit er wel in morgen. Na het weekend is het aanvankelijk nog droog, maar met naast wolkenvelden ook geregeld zon. Vanaf woensdag is het overwegend bewolkt en later in de week neemt de kans op regen toe. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is duidelijk aanwezig... en de temperatuur stijgt naar waarden tussen de 11 en 13 graden, aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op de website van Lex van Hoorn, onze eigen weerman op www.meteopagina.nl voor! En de volgende die draaien speciaal voor Lex, de weerman van uh, CFM. Want hij was van de wek jarig, ja? En toen zei ik tegen hem van uh, Always takes the weather, with you. Nou, dat vond hij wel goed, geloof ik. <laughs> Lex, deze is speciaal voor jou. De single van Crowded House. The sleep but De historie bij Stadvoort op zaterdag bij CFM. de Sigil, die we speciaal draaien voor de jarige Lex van Noorn. Van de week is hij zoveel jaar oud geworden. Zoveel jaar. Dat was Crowded House in de Wayne with you. De achteraan deze van Toto uit de jaren 80. Dat was Top Loving You. Vanmiddag wordt er weer gevoetbald door SV Salford. Ze spelen vanmiddag thuis tegen EVC. En daarvoor ter plekke bij die wedstrijd is Joop van Es. Goedemiddag Joop, welkom. Dankjewel, Rob en, en, en Albert-Jan natuurlijk. En, en goedemiddag, luisteraars vanaf uh, Sportpark Dijkersveld. Een uh, belangrijke wedstrijd, echt een hele belangrijke wedstrijd. Het speelt vanmiddag hier uh, SV Sandvoort tegen EVC. Uh, het gaat namelijk om een plaats. Uh, Zandvoort staat twee punten boven EVC. En uh, um, als Zandvoort wint, maken ze meteen vijf punten los. En dat is wel belangrijk. Maar mocht EPC uh, winnen, ja, dan gaat EPC over Zandvoort heen. En dan is het me afwachten wat uh, ZOB doet. ZOB dat, uh, moet tegen de nummer uh, laatste, NFC. Dus het zijn vier uh, ploegen die onderin die tegen elkaar spelen. Uh, Zandvoort dat is uh, de laatste drie weken ontzettend goed bezig geweest. Dat hebben we meegemaakt. Uh, drie weken geleden, nee, ik moet al zeggen, uh, zes weken geleden, hebben ze uitgewonnen van de nummer drie. Twee weken later speelden ze weer uit tegen de toenmalige nummer 3. En vorige week was het bij ANVA weer raak. En ANVA was toen de trotse lijst aanvoerder. Uh, AVA die moet vandaag tegen Hbok. Dat is nu de lijst aanvoerder. Mocht uh, uh, ja, dat is helemaal ingewikkeld eigenlijk. Mocht ANVA binnen, dat is dan AMVA weer nummer 1. En dan is, is Zandvoort heeft ze dan toch weer ontpoppt. En dat we de laatste paar weken toch steeds weer gemerkt op. Ik heb het ook steeds gezegd. Als een reuzendoder eigenlijk. En daar balen de, de balende mensen een beetje van. En ik ben ervan overtuigd dat vorige week met name ANVA zich gekeken heeft op het Zandvoort. Het Zandvoort dat de laatste paar weken uh, lekker vrenken, uh, vrolijk speelt. Uh, leuk, leuk aanvallers laat zien. En, uh, die hier, oh, dat is jammer. Er werd hier een henspel gemaakt. Anders was uh, Jan Sonneveld zomaar doorgebroken. Maar uh, Zandvoort moet dus uh, in principe winnen. En dat is nou het moeilijk. Hè? Tegen de laatste genoteerde ploegen hebben ze het altijd zwaar. De eerste, uh, wat zit er nou? we zitten aan de negen minuten. De eerste vijf minuten was uh, EVC veel op de helft van Zandvoort. Maar geen, uh, geen Gevaar. Mooie uh, de Vette uh, ja, gewoon een paar ballen lekker gepakt en zo. En uh, Sanford begint nu wat meer naar voren te spelen. En uh, laten we hopen dat daar het een en ander uit gaat komen. Want nogmaals, deze wedstrijd is van een eminent belang. Graag tot straks. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. En straks uiteraard meer van uh, Joop Vres. De wedstrijd SV Sanford tegen EVC. Eerst weer meer muziek. Hier is de nieuwe Metri Gym. die heet Chance.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 Je me dit que je vais changer, changer. changer. changer. Je vais changer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 Lola, l o l a -L -O -L -O. Lola, Lola, That we for my love La la la la la Girls will be boys and boys will be girls It's a mixed up, mumbled up, shook up, It's up my love Een lekkere gauw ouwe bij CFM Stadvoort op zaterdag. Dit is heel van de Kings en Lola. Jawel, het Daar heb jij het ook wel eens, hè? dan sta je bij een kledingkast. En dan denk je, wat moet ik daar nou weer aantrekken? <laughs> <laughs> uh, dan moet je gewoon naar een modeshow toe gaan. Dan weet je het Ja, meteen. maar ik heb, ik heb allereerst even breaking news. Oh. Want iemand was zijn telefoon kwijt. Ja. Maar die is, die is nu weer in de lucht. Dus je kan weer rustig uh, wordfeuten. Oh, uh, word, gelukkig. Persoon, dat was dus kwestie. het probleem. Dat was het probleem. De persoon in kwestie was zijn telefoon kwijt. Of haar telefoon kwijt, moet ik zeggen. Dat gebeurt wel vaker, hè, de <laughs> maar, laatste tijd. <laughs> maar je kan dus weer rustig gaan wordfeuten. Maar je had het over mode, hè? Want ja, kleding, mode. Ja, de kledingkast. Klopt. Want in samenwerking met Boutique Rosarito en Plony Haarwinkel... organiseert Slender You Zand voor het komende dinsdag 18 maart een modeshow. De shows, één om 4 uur en nog één om 8 uur... worden gepresenteerd in de locatie van Slender You aan de Weg. De toegangskaart aan 5 euro, inclusief hapjes en drankje... is tevens een lot voor de loterij met mooie prijzen. Kaarten zijn beperkt verkrijgbaar bij Rosarito Grote Krocht 20B... of bij Slender You Hogeweg 56... Dus nog één keer, dat is op 18 maart, twee maal, eenmaal om 4 uur en eenmaal om 8 uur... een modeshow in Slender U. En 5 euro kostende aan toegangskaart en tevens een lotnummer. En die kunt u verkrijgen bij Rosarito, Grote Krocht 20B of bij Slender u, hoogweg 56. Dat is bovenaan de Oranjestraat. Heel goed. Ja, precies. Slender u dus, aankomende dinsdag, de modeshow van Rosarito.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 Zat zijn en voldaan. En wie rustig slapen gaat. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Waar ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken.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 Waar de liefde van de lust steeds maar weer zal Zo mooi, hè? Mijn collega Albert Jan is helemaal geen bluff in. Maar dit vindt hij wel weer een geweldige plaats. Door de bluff met hier aan de kust. Het is bijna vijf minuten voor drie uur geworden. We gaan nog een keer zo vlak voor drie uur naar Jovenes. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag: SW Salvoort tegen EVC. Uh, ik moet één ding zeggen, ik ben het helemaal met Albert Jan nou, Je weet dat. dat, ja, dat is <lacht> <lacht> <lacht> ik vind dit echt geweldig. Echt goed. Goed, daar gaan we het even niet over hebben. Het spel heeft even stilgelegen voor een uh, bestuurbehandeling van Zandvoorten. Uh, um, ik moet eerlijk zeggen, EVC zit meer op de helft van Zandvoort dan andersom. Maar de grootste kans van de hele wedstrijd die was voor Zandvoort. Helaas, uh, Dylan Kreuger, die hoefde alleen maar zijn hoofd tegen de bal aan te zetten, maar liep er onderdoor. En uh, daardoor ging die kans uh, ging helemaal weg, was volledig gekeken. En dat was zonde geweest, want het was een echte prachtige corner. En uh, iedereen miste hem, en dus uh, eigenlijk uh, Kreuger ook. Uh, we spelen nu in de 22e minuut en EVC heeft weer een... Uh, uh, Balbezit. Nou, dat werd even afgefloten. Want er was iets, iets in orde. Oh, nee. EFC moest een vrije bal nemen. En daar stonden een paar mensen te dicht bij de bal. Dus de, schijf de fluit. En nu ligt er een speler van EFC op de grond. Dan wordt de uh, uh, behandeling wordt er, uh, toegestaan door de scheidszetter. Die tot nu toe. Ja, we spelen we nou? Uh, 23 minuten. Het niet echt uh, druk heeft gehad, uh, geen kaart heeft kunnen ge geven. Het moet fluiten, Maar daar houdt het ook echt helemaal mee op. Geen grof Met andere woorden, het is een, een tot nu een hele uh, uh, leuke wedstrijd. Het, is, uh, het gaat allemaal eerlijk en dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ik denk dat ik beter uh, terug naar jullie kan gaan, want die bestuurbehandeling kan misschien nog wel even duren. De man ligt nog steeds op de grond terwijl ik wel wordt. word. Dus uh, terug naar de studio en uh, na uh, het nieuws van drie uur komen we graag weer bij je terug. Oké, okay, dankjewel Joop en uh, graag tot zometeen. De laatste voor drie uur is de reeks van Bros. Hier is When Will I Be Famous. Althans, even kijken. Nee, dat gaat niet, gaat niet helemaal goed. Uh, doen Doe even een andere. Je hebt vast wel wat anders, Klaas. Uh, uh, ja, vast wel. Oh, oh ja, gooi die er maar in. is een ja. lekkere plaats. Ja, we hebben ook goud op de Paralympics, uh, hè? Ja, precies. Hier is Dinant Voestof en Legendary Lane...